Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft nog onzeker wanneer de basisscholen open kunnen. Het kabinet hoopt op 25 januari, maar dan moet er wel meer bekend zijn over hoe de Britse coronavariant zich verspreidt onder kinderen. Dat wordt onderzocht, bijvoorbeeld in Lansingerland, waar alle inwoners getest worden. Morgenavond is er weer een persconferentie, maar dan is daar nog geen duidelijkheid over, denkt verslaggever Xander van der Wulp. We hebben dus het onderzoek in Lansingerland. Het RIVM doet ook nog onderzoek op basis van data uit Groot-Brittannië. Dan moet het Outbreak Management Team het kabinet nog adviseren. Dus waarschijnlijk is er in ieder geval tot volgende week nog wel onduidelijkheid over wanneer de basisscholen dan weer open gaan. Misschien dat het kabinet morgen wel kan zeggen wanneer ze duidelijkheid hebben over het openen van de basisscholen. Op Curaçao worden de Maatregelen komende week weer iets versoepeld. Zo gaat de avondklok niet om negen, maar om elf uur in. En mogen restaurants iets langer open blijven en is het alcoholverbod grotendeels van de baan. Het aantal coronabesmettingen op het eiland is weer een stukje gedaald. Na 158 pogingen is het een man uit Engeland eindelijk gelukt om zijn theorie-examen te halen. Nog nooit deed iemand in Engeland er zo lang over. Alle pogingen hebben de man veel geld gekost, meer dan 4000 euro. Op zijn praktijkexamen moet de man nog even wachten, want dat kan nu door corona niet. Bewoners van de Utrechtse stad Montfort willen dat de burgemeester in actie komt. Ze voelen zich niet meer veilig nadat een meisje van 16 dit weekend werd neergestoken. Tientallen mensen protesteerden vanavond bij het gemeentehuis. Dit heeft bij velen van ons zoveel emotie losgeweekt dat we hebben besloten om hier vanavond bij elkaar te komen. Genoeg is genoeg. Voor de steekpartij is een Soedanese vluchteling opgepakt. Volgens de buurtbewoners woont er een kleine groep vluchtelingen in Montfort die voor veel overlast zorgt. De burgemeester zei dat ze later op een rustig moment met de bewoners in gesprek gaat. Laat ook duidelijk zijn, gesprekken is altijd van beide kanten het verhaal willen aanhoren. Ja. En ik heb het vertrouwen dat jullie dat gesprek met mij aangaan. Dank jullie wel. Op korte termijn willen wij resultaten. Het weer nog bewolkt en op steeds meer plaatsen regen vanavond. Het is rond de 5, 6 graden. Morgen droog en af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland en opnieuw is het een ongeluk op de A10. De A10 West richting de A10 Zuid tussen, Slotervaart. tussen Slotermeer en Slotervaart moet ik zeggen. Vijf minuten vertraging, de rechter is dicht.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 go. een randje aan. Want dat uh, heeft uh, te maken met de frontman van de band. Jurriaan Keurpershoek. Operation Hurricane. En het komt uh, oorspronkelijk natuurlijk uh, gewoon uit Haarlem. En het uh, afgelopen jaar is toch eigenlijk best wel het uh, jaar van Operation Hurricane uh, geweest. Zeg maar gerust een beetje Isolation Hurricane. Want dat hebben ze ook uh, gedaan onder uh, die naam. Hebben ze uh, geloof ik wat koffers... Opgenomen en uh, later via een video op YouTube uitgezonden, zoiets. Uh, je moet toch wat als je op een gegeven moment uh, maar gecontroleerd thuis moet zitten. Of Ophokplicht noemen we dat dan. Uh, eerst uh, was het dan uh, voor kippen, nu geldt het voor ons mensen. Sinds uh, 17 december uh, geldt die ophokplicht. Uh, goed, uh, welkom bij dit tweede uur. Operation Hurricane uh, mocht het uh, bal openen van de tweede uur. Loose control uh, was dat. Uh, straks gaan we praten met Kirina Gijssen. Uh, zij is hier ook één keer geweest als presentatrice van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. In de aflevering van september was dat uh, toen, uh, toen de tijd. En dat is dat zij ook redactrice is van 3 voor 12 Noord-Holland. Maar zij heeft nog een andere functie. En dat is uh, namelijk het organiseren van studentenkamerfeestjes. En wat dat dan uh, inhoudt, dat hoor je straks. Uh, onder het uh, mom en onder het motto: stuka -fest. Dat zal denk ik meer mensen in uh, de oren, bekenden in de oren gaan klinken. Want uh, uh, mensen die in dit programma uh, luisteren, die weten dat uh, studentenkamerfeestjes. ...worden opgeluisterd met, uh, nou ja, muziek, live muziek... Uh, soort huiskamerconcerten, dat, dat idee. Um, dat straks, maar eerst hebben we natuurlijk nog uh, gewoon uh, echt olganse herrie... ...want daar blijven we dan nog uh, fijn mee doorgaan. zorg ook uh, deze band uit De Haag, Kuku en audiosleven Go. Is dat je dan op een gegeven moment uh, weet dat je op tijd uh, weer uh, terug moet? In uh, deze plek. Want uh, het nummer duurt uh, maar liefst acht minuten, uh, iets langer. Het uh, laatste werkje van semi met N Familiar en daarvoor Kuko en Audioslave. Dat was een vrij kort plaatje, maar als je het bij elkaar optelt, heb je toch 10 uh, minuten materiaal. Wat je even zou kunnen uitzenden. Goed, uh, we gaan weer verder. Want het is ook uh, lekker. Jou ja, moet ik het zeggen? Schurend. Uh, het laatste werkje van Von V met 6am.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 Dit is de band van Rolf Heeser. Vorig jaar hebben we al twee singles van hem uit, uh, uitgebracht. Tenminste, hij heeft twee singles uitgebracht. En wij hebben er gewoon twee van gedraaid. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal van uh, deze uh, van Lemon... En bovendien, One Way Street heeft alles te maken met in je, in je bubbel zitten of wat dan ook. Waardoor er een bepaalde een eenrichtingsverkeer ontstaat. Nou, ik hoef niet ver te kijken naar de actualiteit. Want het lijkt mij eigenlijk ook wel eenrichtingsverkeer wat er is gebeurd helemaal aan de andere kant van de plas. Ik, ik hoop dat ik niet heel veel mensen daarmee voor het hoofd stoot. Maar dat krijg je ervan als je gewoon alleen maar je beperkt tot maar één bubbel. Dus dat is een beetje de korte strekking van het verhaal. En bovendien, Lemmen zou misschien ook kunnen uh, misstaan, of uh, niet misstaan in een studentenkamerfeestje. Hoewel, of het daarvoor geschikt is, Kirina Gijzen, goedenavond. Goedenavond. <laughs> Dat weet ik niet. Het <laughs> uh, is een leuk bruggetje van uh, Lemmen uh, naar de, de stuka want uh, daar ben jij heel erg uh, bij uh, betrokken. Maar uh, okay. past een uh, band als Lemmen uh, in een volle sterkte bij een studentenkamerfeestje? Ik denk het niet, hè? Nou, ja, nou ja, ja, over mensen in volle sterkte gesproken. We hebben op neu geboekt. Dat is toch wel een man die je uh, die, die wel goed in de studentenkamer ook kwijt kan hoor. En uh. die gaan ook op volle sterkte. En toch wel! Oh, het, is, uh, dus het, dus het, dus het kan wel dat er uh, uh, met volle sterkte gespeeld uh, kan worden. Want ik zit altijd te bedenken van de ruimtes lijken beperkt. Want ik, ik heb dan altijd een beetje het stereotype beeld van uh, studenten. Uh, die zitten dan in een kamersje of wat dan ook. Ja, drie bij drie en uh, voor de rest uh, houdt het op. Maar uh, het, het hoeft natuurlijk niet. Nee, er is veel meer, uh, gelukkig, veel ja. meer uh, ruimte dan dat. Ja. Maar ja, dit jaar, uh, dit jaar doen we het helaas niet in studentenkamers. Of nou ja, ons publiek zit wel in studentenkamers. Hmm. Maar het festival zelf, dat uh, vindt volledig online plaats. Aha. Ja, ik, wel een hele toffe locatie. Ja. Um, maar wel online. Wel online. Uh, even, want is dat ook een beetje waarom jullie de koers uh, een beetje uh, verzet hebben op een gegeven moment? Want... Uh, ik weet wel iets van de Stukafest af. Hè? Dat uh, de uh, muzikanten gewoon ook bij, bij studenten uh, thuis kunnen spelen. Of uh, gewoon ja. in ruimtes of wat dan ook. Hè? Dat is een beetje het idee. Uh, voor, hun, uh, voor de muzikanten is dat natuurlijk uh, fijn. Uh, dat ze daar uh, wat podium hebben en wat uh, vlieguren kunnen maken. Dat is een beetje, uh, ook een beetje het, uh, het mes aan twee kanten. En de studenten hebben dan gewoon een leuk uh, muziek optreden uh, bij hun. In, uh, in een bepaalde gemeenschappelijke ruimte. Zo zit ik me dat dan voor te stellen. Klopt dat een beetje? Ja. Ja? Uh, normaal wel, ja. ja. Normaal hebben we drie rondes. Dan um, gaan studenten van, uh, van of, nou ja, ons publiek eigenlijk, van studentenkamer naar studentenkamer. Die kiezen een route uit. Ja. En uh, daar zien ze een act. Uh, niet alleen muziek, ook theater, bijvoorbeeld poëzie. Hm. Uh, we hebben wel als gehad. Echt van alles. Ehm... Um, ja, dus, dus dat is wel de strekking van het verhaal en nu ja. proberen we dat te recreëren uh, online. Ja. Dus je kan uh, in verschillende rooms kan jij, uh, een act zien. Hmm. Um, dat doen we in samenwerking met, uh, met alle stukvesteden dus heel februari lang hebben wij uh, streams. Hmm. Uh, elke vrijdag van februari en dan uh, die van ons is de laatste vrijdag, 26 februari. Ja met Delft en Eindhoven en dan kan je zo um, eigenlijk net als op Stukenvest normaal uh, switchen van kamer ja. en van ex. Ja, maar dan gebeurt dat nu, nu gewoon met een computer begrijp ik in dit in dit geval. Ja. Ja. ja. Uh, is dat, dat, dat is ook ja op mede ingegeven natuurlijk door de situatie waar we in zitten lockdown dan moet je op een gegeven moment gaan nadenken want uh, ik, ik, ik, ik uh, vind het ook niet raar, hè? want uh, muziekoptredens gebeurt ook over het algemeen online, dus dit kan dan ook online. Maar, het is, maar de jeugdigheid is er natuurlijk wel een beetje af, denk ik. De wat is er vanaf? Ja, de jeugdigheid, ik bedoel uh, het leuke, dat je, niet, je kan nou ja. Het, ja, het beleven is, uh, je kan ze er niet op ruikafstand uh, aanraken of wat dan ook. Dat, dat is natuurlijk niet, uh, dat dat lukt nu dus niet. Nou ja, wij hebben zelf eigenlijk al heel vroeg de keuze gemaakt om in elk geval een online basis te creëren. Omdat we eigenlijk al zagen van, nou ja, uh, fysiek, uh, zoals wij dat normaal doen, gaat het niet lukken. En doordat wij daar zoveel voor gekozen hebben, hebben we echt heel veel aandacht en tijd in die stream kunnen hm? steken. Dus het is uh, niet zomaar een stream van een concertje. We proberen er echt wel een beleving van te maken. Hm? Um, samenwerkingen te zoeken bijvoorbeeld met bierbrouwerijen met of restaurants, dat je iets kan bestellen bij ons. En ja. Um, echt in je, in je eigen studentenkamer een soort van iets extra's kan creëren om uh, daarmee de screen te kijken. Ja, uh, dat, dat, dat, dan lijkt me dan toch nog best nog wel een beetje werk wat erbij komt kijken, want dat, dat doe je niet zomaar. Zeker niet, ja nee. Ja, het is ook natuurlijk, uh, het, het is een volledig nieuwe inslag die ook als festival ingaat. Een hm. digitaliseringsslag die aan het doen bent. Ja. Um, dat brengt alle uitdagingen van die met zich mee, maar dat maakt het ook super... Super interessant om het uit te voeren, laat maar zeggen. Ja, uh, nou, dat, dat, dat is het sowieso. Uh, uh, zijn er al uh, ja, bands en muzikanten die uh, dat al willen doen voor jullie in Amsterdam? Mm -hmm. Zeker. Ja. We hebben zelfs uh, een groot deel van onze acten opgenomen. Aha, oh, wow. Dus uh, niet live, maar het is opgenomen? Het is opgenomen, ja. ja. Zij uh, spelen live uh, op een locatie voor ons, ja. uh, en dat hebben wij opgenomen. En zo, wordt ja. het, en zo wordt het dan op een gegeven moment uh, online wordt dat dan uh, gebracht. Uh, dan kan je gewoon ja. uh, het helemaal uh, nakijken uh, na, uh, na, uh, na als het ware. Ja, zeker. Ja, um, uh, ja want uh, dat is wanneer ja, 26 februari is dat, is dat ook uh, voor, voor jullie, uh, zijn jullie de afsluiting van, uh, van al die stukafesten die, uh, die er zijn, echt ja. niet? Ja, we zijn de laatste. Um, de eerste week van februari. Uh, begint Nijmegen in samenwerking met Tilburg en uh, Middelburg. Mm -hmm. En wij uh, zijn als laatste, last but not least, Ja. Dat ik graag. Ja. Uh, me me merk je ook dat er toch nog belangstelling staat om uh, voor de voor bands en muzikanten die jou bij jullie melden? Uh, gebeurt dat? Uh, toch nog uh, vrij veel? Of, of moet ik dat zien? Ja, ja, op zich wel. We merken omdat wij echt een heel solid plan hebben dat daar uh, dat ook wel goed op gereageerd wordt. Hm. Uh, omdat wij dus zo vroeg uh, bepaalde keuzes hebben gemaakt... Uh, bieden wij ook een vorm van zekerheid natuurlijk aan acts. Een vorm van kwaliteit die we kunnen bieden, laat maar zeggen. Ja, uh, en daar, uh, ja, daar, daar varen jullie natuurlijk wel bij. Uh, uh, letten jullie ook op welke bands en welke muzikanten je daarvoor uh, voor naar binnen haalt? Want ik kan me ja. uh, voorstellen dat je niet uh, zomaar even eentje... Uh, Pluk die net uh, drie optredens gedaan heeft en dan ineens zegt... ja, we, we willen ook uh, meedoen met de StukaFest. Zo werkt het natuurlijk niet, denk ik. Nou ja, aan de ene kant uh, willen we ook wel een platform bieden voor talentontwikkeling. Aan oh. de andere kant um, willen we ook wel voor kwaliteit gaan natuurlijk. Ja. Um, dus we sluiten het niet uit... Ja. Maar je wilt wel iets, iets moois neerzetten. Ja. Want uh, jij bent ook uh, een beetje actief in de muziek. Uh, ja, mm -hmm. dat, dat heeft natuurlijk ook uh, te maken van uh, je let natuurlijk wel op bepaalde. Uh, je zegt het al, kwaliteitseisen. Uh, ja. Kan het zo zijn dat er ook gewoon een talentvolle act ergens uh, bij jou meldt en zegt van nou. He? En dat jij zegt, ik krap even achter moren en uh, we willen wel even met jullie uh, wel om de tafel zitten om meer van jullie uh, te weten. Werkt het ook zo? Uh, nou ja, ik merk wel dat, dat omdat ik dus bijvoorbeeld betrokken ben bij 3 12 ook, uh, dat, ik, dat ik zo wel een beetje een poeltje aan het creëren ben. Dat ik denk, oh ja, maar dit kan ik wel hier programmeren, oh, maar dit is hier wel leuk en... en dat soort dingen. Maar zo direct gaat het nog niet. Nee. Mijn inbox loopt nog niet vol. <laughs> ik heb het wel soms. Ja. Um, soms heb ik een of andere het is het Amerikaanse act gehad die dan in mijn uh, Facebook Messenger terecht komt om te spelen in de Vondelbunker. En dan denk ik ja, ja. Uh, Oké. Okay. Het, het, het toont initiatief en, en ambitie. Dat is heel mooi. Maar, uh, ja. Uh, want het, het zijn dus niet alleen Nederlandse acts die jullie halen? Um, voor Stukenfest wel. Ja? ja? Toch wel? Ja. Ja? Ja. ja. We houden het graag dicht bij huis. Ja, Om ook uh, te kunnen tonen wat, wat wij zelf aan muzikale, uh, of, of in theater trouwens ook, uh, wat wij zelf hier in huis hebben, laten we zeggen. Hmm. Uh, is het uh, zo dat je nu in al die uh, tijd dat je dit doet... Uh, is, is het dan toch uh, dat er een goed kwaliteitsniveau is voor uh, Stukafest? Ja, dat denk ik wel. Ik denk echt... Uh, ja, ja, je moet er gewoon kijken natuurlijk. Maar ik, ik ben echt heel trots op wat we neergezet hebben. Ja. En uh, we zijn nu uh, nog niet klaar natuurlijk. Er komt van alles omheen. We noemen het de Stukenvest Experience. Mm. Uh, waarvan het hoogtepunt dus uh, 26 februari wordt... En daaromheen uh, hebben we online ludieke acties. We hebben laatst een poëet uh, in een makfiets gezet. Daar <laughs> zijn we door Amsterdam gaan fietsen. Dat hebben we gefilmd. Ja. Um, dat is laatst online verschenen. Ja. Ja, dat soort acties, dat, uh, dat is hartstikke leuk. En dat willen we vooral herhalen. Ja. Het is natuurlijk een fest experience die je daar... Daar komt toch wel wat bij, dat moet ik zeggen. Ja. Uh, 26 februari, waar uh, kunnen mensen uh, zich uh, melden? Uh, hoe, hoe werkt dat? Uh, hoe kun je dat doen? Hoe kun je je aanmelden om daar getuige van te zijn? Vertel. Nou, ten eerste hebben we ons Facebook-evenement. Uh, Stukkenvest Amsterdam 2021, dubbele punt, TV. Mm -hmm. En we hebben ook een website, stukkenvest.nl En dan zoek je bij steden, ga naar Amsterdam. En dan zie je onze line-up en um, daar kun je ook je tickets halen. Tickets komen binnenkort online, um, we beginnen op donatiebasis maar wel met een pay what you um, like, laat maar zeggen vanaf 2,70 euro okay. uit mijn hoofd. Ja. Dus uh, nou ja, de meeste mensen hebben dat gewoon in hun zak zitten. Ja, dat, dat lijkt me ook. Er zal altijd wel ergens wel een eurotje uitrollen of wat dan ook. Veel hoeven het niet te kosten denk ik toch? Nee, zeker niet. Nee. Zo laag mogelijk houden die prijzen. Want je wilt deze act naar zoveel mogelijk mensen brengen. Ja, goed. Uh, dankjewel even voor de uitleg. 26 februari, mensen. Stukafest, Amsterdam. dubbelpunt Stukafest TV. Kijk even op yes. Facebook. Uh, dankjewel, dankjewel, Kirina. Ja, heel ja, bedankt. Oké. Okay. Zeker. Ja, uh, wij gaan weer verder. Dit ken je denk ik ook wel. Met live. Moet Met je kennen. Live. Met live. Van Fatal. Met live. Goed, ja, tu ik blijf luisteren. Ja, oké. Okay. Nee. Moet ik wel aanzetten, natuurlijk. voorbereid heb ik het. Want dit is de nieuwe single van Ethan Huis, maar er zit nog een dame op, waar ik nog niet helemaal uit ben wie dat is. Dan zou ik eventjes in dat opzicht gewoon even naar zijn pagina moeten gaan. en Misschien krijg ik daar het antwoord op. Want Josephine is de nieuwe single van Ethan Huis. En uh, wat dat gaat, gaat het over jouw zeluzie. Een baby, een trein, dat is een beetje de ingrediënten van het hele verhaal. En uh, de dame die je dus hoort is Jorie van Gemert. Nou, is dat uh, probleem ook uh, meteen opgelost. Uh, en Ethan Huis uh, zelf uh, is uh, muziekmaker puur zang. Want uh, hij doet het uh, niet alleen uh, als het gaat om muziek maken. Maar uh, en dat uh, activiteitje ligt een beetje op zijn kant. Want uh, hij is ook nog uh, betrokken bij muziek popquizzen, dat doet hij ook. Maar omdat uh, de kroegen dicht zijn, zal dat uh, verhaal een beetje, um, ja, een beetje op uh, de achterste uh, liggen. Uh, goed, dat uh, zeggende is dit, dus de nieuwe single. duurt een beetje lang, maar uh, hij is het wel meer dan waard. Josephine van Ethan Huis. Daarvoor hoorde je van Fataal met uh, Madlife. En Madlife uh, zou, als het goed is, ook nog iets moeten gaan maken, uh, een album. Dat hebben ze voorlopig ook nog even uitgesteld. En wellicht dat die uh, dit jaar nog uit gaat komen, maar dat is nog even uh, toekomstmuziek. Uh, Weer door met uh, het lijstje. Uh, De Weaver die hadden we er al opgestaan, maar die heb ik al stiekem bij uh, Zandvoort uh, Draait Door uh, gedaan. Uh, dus die kunnen we van het lijstje afhalen. Dan gaan we gewoon verder met het lijstje wat ik er opgeef. Ze so, Leuna met Girl. Streets away and empty. Weer achter elkaar. De eerste was van Leuna. Een dames ooit die hebben we meegedaan aan de Drop Award. Bij de laatste versie daarvan van 2019-2020. Daar hebben ze toen aan meegedaan. Waren toen runners-up. Uiteindelijk zijn ze het niet geworden. En die uh, krijgt dus een vervolg 2020, 2021. En deze van Kras uh, uit Amsterdam met het nummer You. En dat uh, was het laatste wat ze hebben gedaan. Bovendien uh, zit daar toch een aparte twist aan. Fridolijn met Forever Maybe May Be. Never unpack your case. Sleep with one eye open. Always know your escape. Only dive where you can see the bottom. Don't commit, you will lose your choice. Do you think the rules that you from Zo, dat was Friedelijn met Forever Maybe. Komt van het, de tweede EP die ze heeft uitgebracht. Chapter 2. En aan alle leuke dingen komt een eind. Dus ook aan deze alternatieve film van 7 januari. En dan zeggen Marcus en ik in koor... Tot volgende week. Het werkt nog steeds. Het werkt nog steeds. Ja, ja, ja we, hebben het, we hebben het zeker een jaar niet gedaan. En, uh, het is wel heel erg uh, tof dat we dat nog, uh, nog steeds kunnen doen. Goed, uh, de laatste die, uh, die eraan komt is uh, een hele leuke. Die van de Cosmic Carnaval. Uh, daar hebben ze toen een, een of andere dansleraar voor gevraagd... om uh, in die clip om te treden. Of ze hebben het gewoon half van eerlijk gezegd. En die John Jacobsen die, uh, die vond het toch eigenlijk best wel geweldig. Uh, dat hij in de clipje van de Cosmic Carnival voorkwam. De Kingmaker. Ik zeg ook, uh, nou ja, volgende week gaan we gewoon verder. Met uh, weer een nieuwe aflevering van Ons Urenis VM. Dag hoor. I never knew you